Jeroen van Kam met het NRS-journaal. Het Openbaar Ministerie richtert twee agenten die terecht staan... wegens het doodschieten van een 29-jarige Rotterdammer... ontslaat van rechtsvervolging. De agenten zitten vermomd met bruiken in de rechtszaal. Ze staan anoniem voor de rechter omdat ze worden bedreigd. Twee jaar geleden raakten twee stadswachten slaags met een man... toen ze hem aanspraken omdat ze honden losliepen. Toen een agent de hulp schoot, escaleerde het conflict. Een van de agenten zei in de rechtszaal dat hij zijn wapen trok... omdat hij zich bedreigd voelde. Volgens verschillende getuigen liep de man rond met een soort tomahawk.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 In Zwitserland is een Nederlander omgekomen na een val van het Mont Blanc-massief. De 32-jarige man was met twee andere klimmers op expeditie vlak bij de Italiaanse grens toen hij viel. Hulpverleners vonden zijn lichaam 300 meter later lager in een gletscherspleet. De omgekomen Nederlander was een ervaren klimmer. Hij woonde sinds enkele jaren in het Zwitserse Bern... en werd als tweede Nederlander toegelaten tot de Zwitserse opleiding voor berggidsen. De Koninklijke Klim- en Bergsportvereniging spreekt van een groot verlies. In Middenmeer in Noord-Holland woedt een grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Holland Collect. De rook is tot in de verre omtrek te zien. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers. De brand zou in een loods woeden. Wat er ligt is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord waarschuwt mensen om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar in het noorden is er meer bewolking. Het blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. zee. Zandvoort. En zomerheers. Ziel, Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik kijk me. At four grey walls that surround me. En ik realize I was only. Dreaming. There's For there's a God and there's, there's a shadow ray God. Arm in arm, all we will walk at daybreak. Day, day, day, day. And again, I'll touch that green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me. Shade of that old oak tree as they lay me neath the green green. En mijn gele padje is mijn lachpadje. En mijn lachpadje had ik eigenlijk voor de pauze ook. Ik heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven, Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. Ik ging gingen op schoolreisje En ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje. Ik ben er ben niks van. Ik ben van. er ben niks van. Ik ben daar ben niks van. Ik ben er ben niks van. Ik ben er ben niks van. Ik ben daar ben niks van. van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig. Maar ik ben daar ben ik van. Lief. Nou. En dan had je um, Loes. En Loes was een meisje met haar. En ik dacht vroeger hadden dat Loes gebodypaint was. Was dat niet zo. Die had gewoon last van eczeem. Ze zat altijd te krabben. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. weet je wel. wel een leuk karakter.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 Ik wist niet eens wat Neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat Neuken een kast van Ikea was... had ik wel dan... echt... Ik wist dat wel. En dat is wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee... die net niet al was. Weet je nou? <lacht> Die was in de directeur zei: Ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van. Had de directeur gezegd... Wil je wat jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen. <lacht> En dan pakte in de microfoon vast... aan het eind van het schoolreis op het bus terugreis met de bus... van Amsterdam naar Zutphen. En hij ging onvast voor. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel, heel, heel even de aandacht? Dankjewel. Nou, nou jongens... Het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren jochem even koud te de wallen, maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wil zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden. Ik ben er ben ik fan, ik ben er ben ik fan. Nee, Harm, even rustig, ik ga het zo voor jou nog aan handen kijken. Ik ben er ben ik van. ik ben er ben ik fan, ik ben er niet <tied> ik ik ben er ben fan. Wendy, ik kan prima zelf orde houden. Ik ben er ben ik aan. Nee, Wendy wil orde houden. <telling> Loes, even kappen jongens, even rustig. <telling> even, even, even rustig, even rustig, even rustig, even rustig, even rustig. <telling> Oké, okay, nou, dus als we in Aam zijn, gaan we eens gewoon... Gaan... Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Dat maar die grap, kut, Kees, die ben ik vergeten. Of niet? Haha, is Kees. Ja, yeah, fuck, die ben ik vergeten. Slechts is het lekker. Slechts is. Slechts is. Slechts is. had white horses. And ladies. By the score all dressed in satin and waiting. Synthesizer-solo aan de hand. Het geluid hebben ze altijd nog eens digitaal proberen te vermenigvuldigen... maar het is er toch nog niet gelukt, hoor. Dit zo, dit vettere... Moekgeluid. Maar ja, die synthesizer waar toen gespeeld. Was, was er ook eentje die besloeg zo wat... Nou, als je hier naar de studio kijkt, dan... Uh, ongeveer de lange muur. <laughs> zo groot als dat ding. We zijn er niet te filmen. Goed, Emerson Lake en Palmer dus. En het liedje dat heet Lucky Man. En wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Ik denk dat. ZFM luncht.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 Nou, na deze mooie introductie gaan wij een uh, gesprekje voeren met Annemiek Kastien, Want Annemiek die heeft voor ons een uh, mooie vacature. Net pers van de pers. Klopt dat Annemiek? Dat klopt helemaal. <laughs> Hallo, welkom in ons programma. Ja hoor, goedemiddag. <laughs> Hallo. Vertel eens, wat heb je voor ons voor mooie vacature deze week? Nou, wij zijn op zoek naar uh, tuinmannen of, uh, of vrouwen uiteraard. Ja. Die... Uh, de meest oudere zandvoorters hier, of meestal oudere zandvoorters... Uh, zouden kunnen helpen met de klusjes in de tuin. Ja. En uh, ja, mensen wonen steeds langer zelfstandig thuis. En uh, dan wordt de heg snoeien of het gras maaien... of het onkruidwieden toch wel, uh, wel zwaar. Ja. En uh, wij worden daar vaak voor benaderd... of wij daar vrijwilligers voor weten die, uh, die dat zouden kunnen doen... En helaas uh, zijn we daar een beetje schaars in. Dus vandaar de, de vacature van de week. Dat is toch jammer, hè? Want een heleboel mensen hoor je toch altijd over... dat het uh, werken in de tuin heel ontspannend kan werken, hè? Nou, dat klopt inderdaad wel. Ja. Hè, als het om een, een roos uh, snoeien of bijhouden, dat, zijn, hè, dat gaat, vaak, gaat vaak nog makkelijk staand. Ja. Maar ja, kijk, net zoals grasmaaien is gewoon juist ja, hartstikke zwaar werk en uh, ik zeg een heg snoeien, ligt ja. ook aan hoe lang de heg is, maar uh, is ook zwaar werk. Dus ja, dat zijn toch ja. de eerste dingen die ze zelf niet meer kunnen doen. Nee, dat snap ik. En uh, ja. ja, mensen willen ook graag langer thuis blijven wonen van hun tuintje kunnen genieten. En uh, ja, als dan op een gegeven moment wel de boel helemaal overvoeken raakt, dan. Uh, nou, daar ja, wordt zo, niemand gelukkig van. Nee, hè? Want ook als je dan langsloopt is het geen mooi gezicht. Voor toeristen is het natuurlijk niet zo leuk. Die ook zien dat. ook het liefst alles mooi en verzorgd. Ook <laughs> dat, ook dat, ook dat. Dus, ja. Uh, ja de, de, al beste, met al neemt de vraag de, toe. Kort. Ja, de, de vraag neemt toe. En dat ja. de zomers natuurlijk altijd meer dan winter, ja. ja, dan gebeurt er niet zo heel veel in de tuin. Maar uh, ik zeg, zodra het voorjaar begint uh, en het omkruiden uh, ook weer gaat groeien... dan ja. uh, komt bij ons de vraag altijd binnen. Dus, uh, en uh, ja, het is zomervakantie ook, dus heel veel mensen zijn op vakantie... of de kinderen zijn weg op ja. vakantie die normaal ja. wel eens kunnen helpen. Ja, en, ja. Dus... dus uh, we zoeken de... mensen die uh, even in willen vallen voor diegenen... Die, uh, die voor hun ouders of uh, naast de familie de tuin even niet meer kunnen onderhouden... of sowieso hè voor mensen ja. die niemand hebben om hun tuintje een beetje voor ze bij te houden. inderdaad, inderdaad ja. en dat kan kunnen eenmalige klusjes zijn, ja. hè, dat je zegt van nou het hoeft maar één keer te gebeuren, maar ja sommige mensen hebben gewoon ja dat gras groeit uh, goed dus dat zou dan om de week gemaaid moeten worden. ja, zoiets. dat zou ook zo kunnen zijn dat je gewoon vast iemand hebt waar je om de week even bij langs gaat om te kijken in de tuin en als je ja. het bijhoudt dan uh, is het altijd minder werk dan dat je het laat. Uh, Laat, uh, laat zitten. Hè? Ja, zo is het. Zo is het, Annemie Kerstien. Nou, wij gaan hopen dat er uh, heel veel mensen gaan reageren op deze prachtige vrijwilligersvacaturen. Nou ja, dat hoop ik mij ook. Ja, <laughs> zo is het. Want ja, uh, hoe meer mensen er zijn... hoe minder uren je daarvoor aangesproken wordt natuurlijk. Hè? Inderdaad. Dus, je, ja. We kunnen de, de vrijwilligers die we momenteel hebben ook ontlasten. Want ja. mensen doen echt heel veel voor ons. Ja. En dan denk ik, ja, als je het werk een beetje kan Verbeeld. delen... dan, ja. uh, hè? dan ja. uh, is iedereen blij. Ja, zo is het maar net. Dus mensen... Maak een ander blij. Meld je aan als uh, tuinman, tuinvrouw. He, vind je het leuk om een beetje in een tuin uh, de boel netjes te houden? Meld je aan, dan maak je weer heel veel mensen gelukkig mee. En dat kan natuurlijk via de website van VIP Zandvoort... En uh, dan uh, kunt u contact opnemen, dat kan ook telefonisch... met Annemiek Kastien op telefoonnummer 5740330... of via onze Facebook-site, want daar ga ik straks deze leuke vacature op zetten. www.facebook.com slash Nou Annemiek, we bedanken je ontzettend voor deze mooie vacature... En uh, we gaan heel erg zitten duimen dat er heel veel mensen straks contact met je gaan opnemen. Nou, dat hoop ik ook zeker. Oké. Ik ben ook voor deze mogelijkheid. Ja, geen dank. Okay, Tot gauw. Dag. Succes. Ah. Dag Annemiek. Dit is Sam Hunt. nachalieu i don't know if you were at me or not you probably smile like that all the time i don't mean to bother you but i couldn't just walk by and not say hi and i know your name, everybody in here knows your name you're not looking for anything right now so i don't, wanna come on don't get me wrong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 Soms hoor je hier een haast satanisch holgeluid Zwaar weerkaatsend van de huizen aan de overkant Soms niet de lieve stoute giegel van de bruid Vlak voor zij zich in een langgerekte zucht ontspant want ik luister naar de stemmen in de tijd Wat ons drijft, het is een kleine, stille strijd Wat ons drijft, het is een kleine, stille strijd Soms hoor je mannen machtig vloeken hier op straat en de machteloze klappen van het onverstand En hoe een vrouw een stem in tranen overslaat Zwaar weerkaatsend van de huizen aan de overkant En ik hoor de stemmen schreeuwen in de pijn wat ons drijft, het is een kleine stille strijd Wat ons drijft, het is een kleine stille strijd Dus neem zachtjes in je armen Voor de man het doek laat vallen En de neonlampen aandoet en de zoele gloed verdwijnt, want uit de kou zijn we gekomen en in de kou moeten we teruggaan. En het ene ding dat telt is wie we samen gekomen zijn. Is dit? Uh, zeg maar eens dat wij uh, niet actueel zijn, want ik krijg uh, zojuist het bericht uh, via internet binnen dat deze, cd, uh, deze opname vandaag uitgekomen is. Nog geen twee minuten geleden krijg ik dat bericht. En uh, zeg maar eens dat we niet actueel zijn. The Lauw, uh, uh, 1998 tot 2008 live in het theater. Die CD is nooit. Officieel op de markt geweest. En werd alleen tijdens concerten van Telau uh, verkocht. Dus hij is nooit in de winkel geweest. En uh, hij staat vanaf nu dus gewoon op uh, de digitale uh, uh, ja, streaming services zoals Spotify. Dus als jullie er helemaal van willen genieten. Het is een prachtig album. En uh, het heet uh, Telau 1998 2008 live in het theater. Prachtig mooi. En dit, kleine, dit nummer dat heette een kleine... Stille, stille strijd Zo is het Met zijn nieuwe single. Hij ja, weet het, hij is CFM Lunch, dan hoort u het nieuwe en het oude. Nou, Alles door elkaar heen. En, uh, we gaan nu over naar iets heel anders, want het is weer tijd voor het nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Dan volgt hier een update van het regionale nieuws van 23 juli 2015. In het afgelopen jaar zijn er bomen van de gemeente Zandvoort dood of bijna dood gegaan door harde en zoute zeewind, droogte of boomziekte. De bomen zijn gemerkt met een gele stip. Ze zijn inmiddels verwijderd of dat gaat nog gebeuren. De noodzaak om te herplanten is afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende bomen in de omgeving. Niet alle bomen hoeven te worden herplant. De bomen op zichtbare locaties worden als eerste herplant... en de overige locaties komen op de lijst met gewenste bomen voor in de toekomst. Locaties in verharding worden tot die tijd bestraat. De kap van gezonde bomen op verzoek van burgers zijn wel meegenomen. Zieke iepen staan niet op deze lijst. Meld dode bomen zonder een gele stip. Ziet u dus een dode boom van de gemeente zonder gele stip... Wilt u dat dan melden bij de meldlijn telefoonnummer 5740200? Ook zieke ike kunt u... Ziepe, zieke Iepen... Oh god, zie Mickey zeg, hé! Hey. <lacht> nou, daar gaat ie. Ik ga het nog een keer proberen. Ook zieke Iepen... Ja, helemaal goed... Uh, kunt u melden bij de gemeente. Deze hebben vaak één verdroogde tak. En wilt u helpen bij het boombehoud? Geef de bomen dan water in het groeiseizoen. Start vanaf half maart bij droogte. Vanaf dat moment begint de groei van de haarwortels. En geef één keer per week meerdere emmers water voor het beste resultaat. In het water van de locatie Veerplas Noordzijde in Haarlem... en Naaktrecreatie in Spaarnwoude is blauw al geconstateerd... De provincie Noord-Holland heeft daarom, op mede op advies van het Hoogheemraadschap van Rijnland... besloten een negatief zwemadvies in te stellen. Op het strand worden borden geplaatst. De provincie geeft dagel dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland... op www.zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon 0800... 86734. De eigenaresse van de honden die zondagavond een vrouw aanvielen in Heemstede. heeft zich gemeld bij de politie. Het slachtoffer liep die avond op het jaagpad ter hoogte van de Offenbachlaan. toen zij plotseling werd aangevallen en gebeten door twee loslopende honden. De honden kwamen aanrennen over het nabijgelegen grasveld. Het slachtoffer raakte gewond aan haar armen en benen. De plaatsgenoten hebben gegevens uitgewisseld voor de verzekering, zo meldt de politie. Het verbod voor straatmuzikanten in Zandvoort geldt nu in het hele gebied... tussen Hogeweg, Thorbekkenstraat, Badhuisplein, de Vervoosjeplein, Schuitengat... Burgemeester Engelbedstraat, Zeestraat, Haltestraat en de Grote Krocht. De regel is dat straatmuzikanten op plekken waar muziek mag niet langer dan een half uur spelen en dan minimaal 200 meter gaan verkassen. Burgemeester Meijer liet extra vleiers met de uitleg van deze regels drukken... waarmee ook bewoners en ondernemers de muzikanten konden aanspreken. De burgemeester geeft nu aan dat hij alsnog middels een uitbreiding van het verbod... een eind wil maken aan de overlast van de muzikanten... De gemeente Zandvoort stelt in een toelichting... dat straatmuzikanten de toeristische uitstraling kunnen bevorderen... maar ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Op het verbod geldt wel een uitzondering... namelijk voor straatartiesten die in opdracht of verzoek... van ondernemers en bewonersverenigingen spelen. Zij zijn van het verbod gevrijwaard. Twee mannen van 35 en 53 jaar oud zijn in de nacht van woensdag op donderdag op de Prins Bernhardlaan in Haarlem aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van heling van fietsen. Een bestelauto op de Prins Bernhardlaan trok omstreeks vijf voor drie s'nachts... de aandacht van surveillerende agenten. De agenten hielden het voertuig staande en controleerden de laadruimte. Hierbij troffen ze acht fietsen aan. Twee fietsen bleken gesignaleerd te staan als gestolen... en alle fietsen zijn in beslag genomen... De twee verdachten, beide zonder vaste woon- of verblijfplaats... zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. En dan heeft de politie woensdagavond rond 8 uur... een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Haarlem. De man schoof in het Kenauwpark aan... bij een groepje vrienden dat aan het barbecuen was. Alleen was de man voor de vriendengroep een grote onbekende. De man wilde graag meedoen met het barbecuen en vroeg om vlees. Toen dit de onbekende man werd geweigerd, werd hij boos... en de man pakte een tas met waardevolle spullen en gooide deze in het water... en ook heeft de verdachte een mes gepakt om hiermee te dreigen. Ondertussen was door getuigen de politie aangebeld. Uh, agenten konden de man snel aanhouden... en de verdachte is voor verhoor naar het politiebureau overgebracht... Dan nog uh, even over de verkiezing van het schoonste strand. Deze verkiezing is weer in volle gang. U kunt uw stem uitbrengen op www.supportervanschoon.nl slash stranden verkiezing. Stem en maak kans op een volledig verzorgd weekend... naar het schoonste strand van Nederland. En we hopen natuurlijk dat dat in Zandvoort zal zijn. Tot zover het regionale nieuws. Weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, vandaag is het wisselend bewolkt en droog. Het kwik ligt rond een graad of 19 en daarbij staat er een matige westenwind. Vanavond en vannacht opklaringen en, in het, en het kwik daalt naar een graad of 12 bij een zwakke naar zuidoost draaiende wind. Vrijdag start de dag met periode met zon. In de middag en avond neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 22 graden en de wind draait door naar noordoostelijke richting en is matig. Al dus het weerbericht voor vandaag en morgen door Jeroen Janssen. Dat is uh, Jericho van Jawel, <laughs> en dit is Chicago. Ja, ook wel eens lekker. Peter Cetera, maar dat maakt niet uit. de heet You're the Inspiration. En uh, we gaan zo nog even een klein interview doen. Maar eerst nog even een lekkere oude draaien. Want uh, Bart van der Meer is binnen. Ja, dan ga je gewoon oude muziek draaien. Dat kan niet anders. Oude man, oude muziek. Dus eh. Uh... Hey Bart, alles goed met je, jongen? Uh, Oké, okay, daar komt hij. Greetings, Clearwater Revival. Revival Sweet Hitchhiker. Ja, ja, lekker hoor allemaal. Gezellig, hè? Allemaal plezier, Fim hier bij, uh, bij de lunch en zo. Uh, niks te eten, maar dus, <laughs> we zitten wel bij de lunch. Zo gaat het per rekening. Je is bent waar? een broodje van me gehad. Oh ja, dat is waar ook. Ja. Ja. Maar het was een heel klein broodje, een klein die ben je broodtje. alweer vergeten natuurlijk. Ja, het was wel witte brood ook. Dat past er wel weer bij de witte broodweek. Zo is het. Ik denk, ik ga hem geen bruin brood geven. Dat kan nee. nog niet. Nee, waarom niet? Hé? Nou, je, omdat je nog in je witte broodsweken zit. Oh ja, en ik ja. weet thuis alleen in mijn bruin brood. Nou, ja. nou ja, hoe is het toch mogelijk? Uh, Oké. Okay. Hey, we gaan even een kort <laughs> gesprekje doen met, uh, met een hele kleine man die hier in de studio zit. Ik zie hem niet eens, want hij zit ergens voor school achter de beeldschermen. <laughs> En de gedaan van die rare beeldschermen voor je kop, je ziet niet eens wie er zit. Maar daar zit uh, daar zit Sam. En, uh, met, met Sam is iets bijzonders aan de hand, hè, Dolly? Ja, dat, dat is zeker. Behalve dat ik jouw kleinzoon is. Maar... Dat is ook al heel bijzonder. Ja, ja. ja dat dat zeker weten, maar... Ja. ja, maar uh, nou, Sam, vertel eens, wat is er voor bijzonders gebeurd? Ik ben gekast voor Loes en Marley. Ja, en loes en Marley. Nou, denken de mensen thuis van ja, wat is dat dan, Loose en Marley? Marley? Kan je dat een beetje vertellen, wat het is? Nou, uh, ik denk dat jij het beter kan uitleggen. Al oh, moet ik het maar uitleggen? Maar het interview is met jou, jongen. Ja. ja, ja, wel, ja. Want wat ga jij spelen? Ik ga Tiny Tim spelen. Ja, in de, we hebben namelijk om het jaar hè, in de Stad Schouwburg in Haarlem... wordt er een uh, Scrooge-uitvoering gegeven door bekende Nederlanders. Uh, vorige keer was dat met uh, Peter de Jong, Joost Prinsen en Elsje de Wijn. En toen had uh, Lea, die was gecast voor drie rollen. Maar dit keer uh, wordt het stuk helemaal, of is het stuk helemaal geschreven door uh, Brigitte Kaandorp. En Brigitte Kaandorp heeft er een hele gekke wending aan gegeven. Want uh, die heeft uh, van het toneelstuk geen Scrooge en Marley gemaakt. Maar Loes en Marley. En het gaat over twee Bloemendaalse uh, rijke dames. Ja. En hun uh, Marokkaanse werkster... En die heeft dan kinderen, hè? net zoals die Scrooge. De, degene die op het yeah. kantoor, die heeft ook kinderen. Yeah. En Sam speelt de zoon van de Marokkaanse werkster. Yeah. En hoe heet je dan? Tiny Tim. Nee, oh, dat nee, is bij Scrooge. Uh, Jij heet Taleb Kamel. Uh, ja, Taleb Kamel. Sorry. Ja. Sorry. <laughs> Zo, dat is, wel, dat is wel even... Dus uh, dat, dat wordt mooi dan. Ja. Krijgen we vrij kaartjes? Nee. Nee? Tuurlijk wel. Kom. Ja, moet toch vol? <laughs> ja. Nou, die komt wel vol, want het is, uh, ja, het, het, het is heel erg in trek altijd. Die uh, scrooge uit. En mogen we niet een van de mooiste theaters van Nederland, dus dat gaat wel. Absoluut, ja. Stad Schouwburg in Haarlem, inderdaad. Daar gaan de uh, voorstellingen gegeven worden. Ja, en wanneer is dat? Uh, Oma? Rond de kerst, hè? het is een kerststuk. Ja. Yeah. Het Scrooge-gevoel, dat is ja. rond de kerst en rond oud en nieuw speelt het nog. Ja. En uh, Sam doet ongeveer, uh, ja, ik denk een keer of vier, vijf mee. Want oh, uh, door, de, door de arbeidstijdenwet mogen ze niet vaker meedoen. Dus er zijn een heleboel Taleb-kamelletjes. Of tenminste ja. een heleboel, een stuk of zes geloof ik, die ja. elkaar aflossen. Ja, en er zit nog iets leuks aan verbonden, Sam. Hè? Want dat is natuurlijk helemaal mooi. Ja, ik krijg uh, een jaar uh, toneelles en muziek. Zo. Van wie? Van Brugiet Kaandorp of... Ja, dat, dat ja. weten we eigenlijk oh. niet. Nee, nee, ik geloof bij de, bij de theaterschool in Haarlem. Oh, oké. Okay. Nou, ja, is en de muziekschool. Mooi. Dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, uh, we kunnen alleen maar zeggen heel veel succes. Want het wordt heel leuk natuurlijk. Ja, dank je. Ja. Ik hoop, ik hoop dat je veel succes hebt. Ja, ja, dat gaan we ook hopen. Na de, na de grote vakantie gaan ze beginnen met de repetities. Ja, maar dus... je, je begrijpt wel dat als het zover is dat hij nog een keer terug moet komen. Natuurlijk. Ja. Ik sleep hem wel weer mee hoor. Ja. <laughs> nou, ik jou liever eigenlijk. Oh, jij ja, kan ook. <laughs> nou, heel veel succes. En uh, we gaan het allemaal bewonderen in december in de Harlemse Stad -Gouwburg. Ja, dank je. There's nothing beneath it, forgive me for staring, forgive me for breathing. Dan. Ja. Beautiful now van, uh, van Z. Ja. Ja, dat zit er al weer op. Ik zou dan best een uurtje door willen gaan. Zullen we, zullen, we, zullen we die Bart gewoon de studio uitschoppen? Gaan we nog een uurtje door. <lacht> nou, volgens mij staat Bart te trappelen van ongeduld. Ja, maar Kijk eens even. Hij wil graag, hoor. Kunnen we wel een beetje saboteren, natuurlijk. Ja. <lacht> Laat gewoon zitten. Ik kan hier lekker niet bij. Met een lusieve <laughs> Nou, Nou, eh, waarom zit het dan op? Hè? Het is weer gebeurd vandaag. Het is weer omgevlogen. Hè, ja. Nou, nou, dus nou. is omgevlogen nou. is het weer. Hè. Ja, en dan duurt het voor mij toch weer een hele week... Hè, voordat ik hier weer samen met jou zit. Ja, dat, dat, ik weet dat het afzien is. Ja, gelukkig ja. heb ik even een onderbrekingsmaandag met Charles, hè? Ja. Ja, ook dat nog. ja. Maar uh... ik hoop dat hij dan een gebakje meeneemt. Want vandaag is hij niet gekomen. Hij heeft gezegd, ja, we houden het te goed. Oh, we, het we goed. houden het oh, te goed. Oh, kijk. Ja, we houden het te goed, zei hij. Dan ben ik maandag aan de beurt, heen. Lu? Ja. Maar, ja. Dan loop ik het weer mis? Ja. Nou, ja. Lekker een ja. hoop ik. Oei, oei, oei. Hey. Nou, uh, ja, het zit er weer op. We gaan naar huis. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik ben er morgen weer om 10 uur weer. Morgenochtend. Vroeg oh goed ja, de sport, hè? De eerste sport nog met de Hennie sport. Ja. ja Weet je al uh, wie de gasten gaan zijn? Uh, nou, uh, volgens mij hebben we uh, weer, weer die Rob schuiten uh, of zo. Ja, Rob Schuiter, ja, in, uh, die, die was er vorige week ja, ook. En die raakte weer... niet uitgepraat, nee, geloof nee. ik, hè? En, ja. er, en er komt nog iemand, maar daar ben ik even...